Mijn visie heeft. Wil jij samen met mij investeren in de liefde? Biskis. Daten met ondernemers. Samen onbeperkt genieten bij het Familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak.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 wordt flink aanpoten voor Rijkswaterstaat om de wegen sneeuwvrij te houden. Dat is de grote uitdaging, daar zetten we dus ook speciaal materiaal voor in. En als dat niet lukt, ja, dan houdt het op en gaan we uit veiligheid... misschien wel zorgen dat ze bepaalde weggedeelten niet, uh, even niet toegankelijk zijn. Als BRTO Nieuws, ondertussen heeft de alarmcentrale... druk met tientallen belletjes per dag van mensen die vastzitten in het buitenland. Hun vluchten werden geschrapt door de sneeuw. En de meest gestelde vraag is... worden extra hotelkosten vergoed door de verzekering? De antwoorden staan nu ook op de site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 Dit is Joe, met Guido Kuin En Abba en Robbie Williams, na de man die vandaag 79 kaarsjes uit had kunnen blazen. David Bowie, let's dance. Super Trooper, dit is Joe met zometeen nog Eric Carmen en ook Earth, Wind en Fire. Na de man die houdt van ontspannen. Maar ook van op het podium knallen. Ja, het grappige is, voor thuis heeft hij een relaxstoel ontworpen. Die je trouwens ook kunt kopen. Kost je wel 4000 euro. Dat is misschien na zijn concert graag goedkoper. En dan zie je hem op het podium vlammen. Robbie Williams, let me entertain you. uit de 70s, 80s en 90s. Joe. Joe. Dit is Joe. En uh, zeg eens eerlijk, gebruik je alleen nog maar ChatGPT... of uh, gebruik je ook Google om je dingen op te zoeken? Nou, het grappige is, Google die wil natuurlijk ook een beetje meedenken. Een beetje, hè, dus als je dan zoekt op een bepaalde artiest... dan uh, gaat hij daar vragen bij bedenken. En vandaag zocht ik naar Jennifer Page... En de bovenste vraag bij haar is... Is Jennifer Page getrouwd? Toch nog wel wat geïnteresseerde mannen. Uh, nou, laat ik me de deur in het huis vallen. Ze is al getrouwd. En al jarenlang ook. En dat gaat denk ik ook niet kapot. Dus uh, tot zover je crush. Nou, heb je er bij Joe. De hits uit de 70's, 80s en s met Deanna Ross, Upside Down... en ook Europe met The Final Countdown... en zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En dat betekent dat er hier weer 100 euro klaar ligt. Uh, misschien staat die morgen wel op jouw bankrekening. Als je dat wilt, uh, pak dan nu even de F van Joe erbij... en stuur mij in een bericht het antwoord op de volgende vraag. Hoeveel gram bedoelen we met één ons? Hoeveel gram bedoelen we met één ons? Het antwoord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 At your travel agency and at mindshift.com. Reizen door Vietnam? Ja, dat is een droomvakantie. Maar het wordt pas echt een droomvakantie met Nederlandse reisleiding die ook de lokale taal spreekt. Boek nu op anwb.nl slash vakantie. Awb helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. Awb en gaan. Ze zijn er weer. De gigagamma Deals. Nu. 1 plus 1 gratis op zwaarmetalen opbergrek. Bekijk alle Gigadeals op gamma.nl. Het zijn weer vakantiedeals. Boek op anwbnl slash vakantie en krijg tot 500 euro korting. Het is sail bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals Winterse Mode. Nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Altijd snoezen. Altijd snurken. Altijd slaap. Altijd zacht.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 Software zo slim dat het simpel voelt. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybeard. Dit is Joe met Guido Ja, En als je weet hoeveel gram er in een ons zit... stuur dat getal dan nu via een bericht in de app van Joe... dan maak je zo meteen kans op 100 euro. En de muziek van DNR was Upside Down naar Europe, The Final Countdown... De hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog Denise Williams. Let's hear it for the boy. En ook Extreme met More Than Work. De 10 voor 10. En een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen. Het is eigenlijk heel simpel. Hè? 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus 100 euro te verdienen. En die gaan vanavond misschien wel naar Gerda. Gerda, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt iets leuks op de planning staan. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat ga je doen? Uh, met vrienden naar Warschau. Oh, maar hoe kom je zo bij Warschau? Dat is zo niet voor mij de eerste stedentrip-stad. Uh, nee, mijn man is uh, voetbalfanaat en gaat graag naar ADO. En die clubs uh, uit Warschau en ADO schijnen bevriend te zijn. Dus om die reden altijd die uh, bedacht. <laughs> Even naar de vrienden van ADO Den Haag. Ja. Oké, okay, wat grappig. Maar had je zelf niet liever ergens anders heen gewild, stiekem? Um, nou, ik had uh, Schotland uh, bedacht. Ja. Maar dat is niet geworden. Oh, maar was dit een discussie? Was het ruzie? Nee, nee, we doen uh, loodjes trekken met vrienden. En dan, uh, ja. Oh? Is het dus 25% kans welk uh, loodje eruit komt. Hè? Oh, wat leuk, wat grappig. En wat, ja. wat zat er nog meer in de hoe dan? Jij had uh, Schotland? Ja, ik had Schotland en mijn vriendin had uh, Venetië. En uh, die vriend had uh, geschreven: mij maakt het niet uit. Oh, zo. Oh, dus dan was er een blanco loodje uitgekomen. Ja, ja. ja Oké. Okay. Maar komen er dan ook niet hele gekke steden nog allemaal mot? Ja, ik vind Warschau wel bijzonder. Maar dat je een keer zegt, ja, een of andere vergeten stad in Afrika. Zit je daar ineens? Nee, we houden het binnen Europa. Oh, dat lijkt me heel verstandig. Ja, ja, ja dat is een hoop gedoe, Gerda. Uh, Zometeen uh, 100 euro te verdienen in de 10 voor 10. Um, ja, ik denk dan daar in Warschau dat dat een plekje gaat vinden. Um, Zeker. Maar dan voor jezelf of voor de hele groep? Nee, voor de hele groep, oh, absoluut. Dat, dat vind ik ja. sympathiek. Ja, oké, okay, heel goed. Gaan we er zo meteen voor spelen, Gerda. Over zeven minuten spelen we een nieuwe ronde van de Team voor Tien. Ik spreek je zo. Tot zo. In de tussentijd, Extreme More Than Words. Na Denise Williams. Let's hear it for the boy. Joe en More Than Words. Zometeen nog AHA en Take On Me. De 10 voor 10. Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Gerda. Zeg het binnenkort met haar man en een bevriend stel op vakantie. Ze mochten allemaal een loodje in de pot doen. Uh, ze wilde zelf naar Schotland. Haar vriendin wilde naar Venetië. De andere man maakt het niet uit. Maar haar man wilde naar Warschau en hij heeft gewonnen. En hij is heel blij dat hij heeft gewonnen. Want uh, daar zit een club, Gerda, en die is bevriend met Ado Den Haag. En jouw man ja. is fan van ADO Den Haag. Dus ja. daarom moeten jullie naar Warschau. Ja. Ik vind, vind het een geweldige motivatie. Ja. <laughs> maar goed, als je 100 euro wint, of in ieder geval geld in de Team of 10, ga dat dus op in Warschau. Ja. Heel goed. Um, eerst eens even kijken hoeveel je gaat verdienen, Gerda. Je krijgt zometeen 10 vragen en per goed antwoord 10 euro. Dus zo, zo maximaal 100 euro te verdienen in de 10 voor 10. Maar let op: je kunt niet passen of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven. Dat ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik ja. bijvoorbeeld een stad, geef dan ook echt een stad. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Ja, ja duidelijk. Helemaal duidelijk. Oké. Okay. Beginnen We met vraag 1, maar die ken je al, want dat is de vraag waarmee je hebt opgegeven in de app van Joe. Met hoeveel gram bedoelen we een ons? 100 gram. 100 gram, jij, goed, jij hebt goed opgelet op school. Je staat op een tientje. Vraag 2. Welke gele saus die bij patat gegeten kan worden bevat kerry en uien? Joppiesaus. Ook goed, 20 euro. Vraag 3. Welk dier verandert van kleur afhankelijk van zijn omgeving? Chameleon. Ook goed, die gaat als een razende gerda. 30 euro. Vraag 4. Welke bekende toren is gisteren een wijzer van de klok verloren? Martini-toren. Nee, nee, dat is in Groningen. Nee, uh, de Utrechtse toren, de Domtoren. toren die, uh, Ja, viel gisteren een wijzer vanaf. Gelukkig uh, niet op mensen, maar op een ander deel van het pand. Dus uh, niemand is gewond. En de toren wordt weer gerepareerd, hoop ik dan maar. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 5. Maak de titel van de Joe-hit van Ah af. Take on. Me. Goed 40 euro. En uh, tekening, ga je zo horen. Vraag 6. In welk spel zitten onder andere een koning, torens en paarden? Schaken. Heel goed 50 euro. Vraag 7. Wat moeten mensen in de omgeving van Amersfoort doen met hun kraanwater? Niet drinken. Uh, ah. Nou ja, eerst moet je het koken. Dat is oh. eigenlijk het advies. Ja, niet drinken totdat je het gekookt hebt. Maar het, het, ik zocht echt naar koken. Dus sorry, ik ja. moet hem echt fout rekenen. Je blijft staan op 50 euro. Vraag 8. Welke stad wordt tijdens carnaval Kielegat genoemd? Eindhoven. Uh. Nee, Breda. Oh. Uh, Eindhoven is een Lampenstad volgens mij. Wegen, wegens de Philips fabriek met de lampjes. Okay. Lamp, lampengat. Hoor ik je net. Uh, je blijft staan op 50 euro. Vraag 9. Uh, morgen is de finale van de Masked Singer. Maar welke oud-lama presenteert dit programma? Van Koningsbruggen. Jeroen van vragen. Nee, uh, Ruben Nicolai presenteert het. Je blijft staan op 50 euro. Laatste vraag. Wordt het nog 60 euro? Gerda, <laughs> wie speelt de hoofdrol in The Fresh Prince of Bel-Air? Will Smith. Ja! Oh, toch nog 60 euro binnengehaald, ja. Gerda. Dat is lang niet gek. Nee, nee. Nou, nou ja, Je krijg het maar hartstikke leuk. Ja, zo is het, hè? Ja, je kwam met niks en je gaat zo met 60 euro verder de avond in. Precies, misschien ja. is wel genoeg voor de kaasjes voor die wedstrijd. Zo, nou dan is het de goedkope ja. wedstrijd, denk ik. Ja, ja, toch? En anders een paar drankjes in de rust, dat komt helemaal goed, Gerda. Zeker, helemaal leuk. Hartstikke bedankt. Heel veel plezier alvast, hè? Dank je wel. Uh, morgen, of nee, maandag, een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Als je dan mee wil doen, uh, adviseer ik je om nu alvast de app van Joe te downloaden. Want iets voor half tien maandagavond krijg je de vraag van de dag. En met het antwoord erop geef je je op voor de 10 voor 10. Ja, en nu dat liedje van vraag 5. Aha, take on me. Laat hij nog uren door met de mondharmonica. Stevie Wonder, isn't she lovely? Dit is Joe, de hits uit de 70s, 80s, en 90s. Met zometeen super tram, spendel en ook share met belief. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei en zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen, Live your dreams.